je kan wel zien dat Nederland dan zoveel talent hebt die dan nog niet in zo'n talent die achter de televisie zijn geweest. Ja, is het zo? Heb, heb je veel talent gezien? Ja, ik heb uh, best wel veel talent gezien. De Want Er staat ook heel veel talent uh, in Nederland. Want wat gewoon. voor talent was het? Was het hela hola, ne hola Nederlandstalig feest? Alle, alle twee, of, uh, alle twee. Ook alle twee. Engelstalig? Uh, ja, ja. ja. Uh, volgende week... Uh,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 Uh, um, Geen in Flemings, <laughs> André Pronk.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 ik ben hier, ja ja ben hier, maar ik ben hier, maar ik maar ik ben hier, maar maar het ah, wel, het niet, het echte, maar maar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 Te bereiken met de pen en papier. Mama meest het zoveel. We allemaal natuurlijk. Je ja, allerlaatste feestje was dan niet bepaald gruwelijk. We janken allemaal naar de dus baby's in we staan? En ik bedrap nu mama af en toe nog steeds spontaan. Maar goed, ik doe nu weg met dingen. Ik werk in stress. En ik heb nu tegenwoordig ook een plekje in west. De verwarming doet het niet. Daarom lijkt het zo kil. En ik ben al gezellig, Daarom lijkt het zo stil. Maar het komt, shit. Kom je bananen nou maar zien? Ik voel nagedan de mannen en kapaats van 10. Ik heb mijn hele eigen zit. Vanuit heb niets gebaat. Zelfde ding die je wil ik ben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 en ik doe nu wat ik wil, net als jij het daar gewild had Ik hoef mijn leven niet te leven als een schilpad Want ik heb alle creatieven van jou Er zijn zoveel ik dingen die ik jou kan vertellen Ik mijn vrienden van wil. jou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 Het ritme van Zandvoort ook op internet: www.zfmzandvoort.nl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 La la la la la la la is la la la is la la la la la la la la Ja, la la la la la la goeiemiddag, goeiemiddag, la net op het randje, la la la la la la la la la la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 Ik heb besloten om gewoon uh, niet meer naar al die audities te gaan. Ik dacht, waarom zet ik hem op mijn rug. Maar als je, dan uh, kan ik hem nooit meer vergeten. Toch? Heb jij hem? Een... Uh, nou ja, op de van uh, je bent. <lacht> maar ik. Ben leuk. Alleen eigenlijk. Ja. Echt. Ja. Ja. <lacht> <lacht> ja, ik was pas uh, begonnen in 2006 of zo. En uh, toen. toen we naar me toe en die. Uh, een mij uh, op haar te hebben. En, uh, ja, en nu heb ik er gewoon lang over nagedacht. Want je mag gerust weten, ik ken er nooit een tatoeage of een piercing heb ik gehad.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 Ik heb nou eens zo'n stringetje meegenomen. En uh, als tegenprestatie moest ik zo'n stringetje aan. Ja. <laughs> ik had het weer verloren met die moppen. Dus ja, ze wilden dat ik dat stringetje aan deed. Maar <laughs> nou ja, ik wou het ook niet helemaal uh, aandoen, snap je? <laughs> en toen ging je ook maar. Je hoofd. Ja, je hebt het wel gedaan, hè? Twee om je oren. Ik, en ik uh, aan twee, twee om je oren. En een over je onderbroek. E Eentje over mijn onderbroek. Maar ze wouden liever dat ik gewoon. Uh, boxen shot ook uit maar dat deed ik niet. Dus ja. Andere even post Nou, ik dacht iets anders. Ik ja, dat, uh, ja. Nee, ik niet. Ik had het ook leuk gevonden als die twee chickies die er zaten, dat die het even deden. Ja, Was dat niet veel leuker wel. geweest? Ja, ja, dan wel, ja. Dan uh, ging <laughs> ik er wat anders mee, maar ja. Maar is jouw carnavalsplaat dan wel gedraaid of helemaal niet?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 Dus nou ja, ik ieder, denk dat wij hem even ik gaan draaien nu. Dat ik iedere week mag komen, toch? Ja, ja, ja, ja, ja. Dat betekent weer promotie en veel optredens voor jou. Ja, zeker. En ik denk dat het wel heel erg populair wordt in de, in de carnaval scene. Ja, dat wel. Ja, nu mijn agenda die begint aardig vol te lopen met agenda. Ik heb nog een paar plekjes, maar. Uh, okay. dus de zaterdag zit al helemaal vol, dus ja, en. Uh, en ja, de rest van de dagen ook wel. Ik heb nog uh, één of twee uh, avondjes over. Ja. Die man die verdient echt bakken vol met geld alleen ja. om mij over elke <laughs> avond te <een> feesten, <laughs> Beetje lachen, hè? Kom, dat zou ik ook wel willen, ja, hoor. Maar niet op die manier. Dan uh, nee. ik ga het laten zien. En, uh, hè? Dus, uh, mochten er nog mensen zijn in Noord-Holland, dan ik het bij uh, jullie in de buurt. Kijk even op de website www.andreepong.nl Oké. Okay. Ja. Is goed. Gaan we doen, wat vind je ervan dat Jens is gestopt? Op de radio?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 Ja, dan kan je lachen. Laten maar ja. <laughs> nou, wij gaan hem even draaien. Want dat vinden wij wel heel ja, erg leuk, vind heel ik leuk vind hier. Ik vind hem wel heel erg leuk geworden. Okay. Kijk, uh, en voor de carnaval uh, dan, uh, moet het kunnen, toch? En die clip er ja. ook bij, met die deeldosers. Ja, genia. Tjonge, jonge, Hoe kom je er zij zijn, ze? Alleen die gekke André Pronk. André, mogen we je bedanken weer? Ja, jullie ook. Ik wens jullie heel veel succes met de uitzending. Ja. En, uh, ga lekker zo door, jongen. Oké. Okay. André, dankjewel. En dan gaan we gaan hem draaien. Hey, okay, Hoi, tot volgende keer. De nieuwe van André Pronk. Ik ben niet dik, maar zwaar geschapen. Ik ben niet dik.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 Erop. Tijd om even lekker bij te komen. Even naar mijn kroegje, Het spiertje is hier op. En iedereen is hier naartoe gekomen. Wat hadden we weer gezellig met elkaar. Maar op het einde van de avond zag ik haar. Ja, ja.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 Just move on up Toward your destination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 Achter de schermen zou nu worden gepraat over wat wordt genoemd een eervol compromis om de crisis op te lossen. En dat zou erop neerkomen dat Mubarak voor de vorm nog een aantal maanden als president aanblijft. Maar intussen al zijn bevoegdheden overdraagt aan een overgangsregering. Voor de buitenweg wekt Mubarak intussen de indruk dat het werk gewoon doorgaat. Hij heeft overlegd met zijn ministers over maatregelen om de economie weer op gang te brengen na de dagenlange protesten. Op het Tahirplein in Cairo is het vandaag relatief rustig.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 Het weer het is vrijwel overal droog. Temperatuur ligt rond de 10 graden. Veel wind. En ook morgen is het zacht en staat er veel wind. Dit is. Autobedrijf Zandvoort. Een echte Zandvoortse garage waar ze nog met je meedenken.